is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. Het kabinet wil minister Donner kandidaat stellen voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Dat zeggen Haagse ingewijden. De naam van de CDA-bewindsman zinkt al tijden rond. Een deel van de oppositie is het er niet mee eens, omdat Donner dan mogelijk moet adviseren over maatregelen van het kabinet waar hij zelf in heeft gezeten. Binnenkort verschijnt een advertentie in de staatscourant.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 Volgens het Franse OM is er weliswaar bewijs voor aanranding van de schrijfster en journaliste Tristan Banon, maar is het feit verjaard. Banon had aangifte gedaan van een poging tot verkrachting in 2003. Afgelopen zomer zat Strooska vast in New York voor een soortgelijke affaire. De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Ministers weten vaak niet wat het effect is van de subsidies. Dat komt onder meer doordat de verplichte evaluaties niet altijd worden uitgevoerd.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 Was de bedoeling dat bij het passeren van de trein een ballon tevoorschijn zou komen. En dan het weer vannacht helder, vooral in het oosten mist, en minimaal rond 3 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, maar met 13 graden wel een paar graden frisser dan vandaag. Dit, was... Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Het is een gemiddelde avondspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knopend Hoevenlaken en de Afriet 8 kilometer file. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6. Op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen Sloten en knopend Watergaalsmeer 9 kilometer. Voor technisch onderzoek na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 6. A12 naar Den Haag bij De Meren 6. A15 vanuit Europoort tussen Spijkenissen en Rotterdam charloos 10. A 15 verderop richting Gorkum bij Sliederrecht 6. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knopen ter Brechtseplein 5. Verderop richting Gouda bij Moordrecht 5. A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 5. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stond, wat zou je doen, als ik viel hier voor je op de grond? song I'm just gonna tag along with that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 Then. Yes. But Okay.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 With the bird, excuse me, mister. I've got other things to do than to stay.